Welkom bij Radio. Wij zijn Herman Harms en Richard Buiteneck. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond voor het eerst verzorgd door onze agenda hinden, Scheurs, onder supervisie van Herman Harms. Dus mocht er iets misgaan in de techniek, ordent het dan niet te zwaar. Dat is de eerste keer voor Dionne. Beste luisteraars, deze maand gaan we iets nieuws doen. We hebben een themamaand <lacht> en in een themamaand nodigen we gasten uit die min of meer over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 luisteraars, welkom terug bij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 die geweest, die vijf jaar daarvoor die hadden mij ook naar Amerika gebracht, waar ik vier en een half jaar gewoond heb en geweldige momenten meegemaakt heb, maar ja, ik ben erheen gegaan met een grote droom, ook hè? Uh, hopende Celine Dion op te volgen in Las Vegas, beroemd te worden beroemd te worden, en mijn eerste show in New York, daar zaten vijf mensen in de zaal allemaal uitgenodigd, en zo zijn er nogal een aantal voorbeelden te noemen ik heb ook geweldige optredens meegemaakt en heel veel prachtige momenten maar ook heel veel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 En um, ja, ik ben nooit de type ge geweest van, uh, van in een hoekje wegkruipen eigenlijk op die manier. Dus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 En ik had echt zoiets van, nou...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 mijn hart die spreekt en de andere keer kan de natuur tot me spreken en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 zo aan, dus toen heb ik verteld wat een ziel voor mij is. En ook, ik heb gevraagd aan hen wat, wat een ziel was.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 dat we met ons allen bevraagd bewust zijn. Hè? Ja, en het uh, ervaren van je eigen grootheid maar tegelijkertijd je eigen zachtheid. Want voor mij is in verbinding zijn met mijn ziel, is heel zacht en heel liefdevol. Ja. En uh, dat heb ik bijvoorbeeld als ik op het podium sta, dan kan ik zoveel liefde voelen, dan, dan, is, dan is er iets groters dan, dan dit lichaam, wat zingt eigenlijk, hmm. of door mij beweegt, en uh, valt hoe iemand eruit ziet, of wie iemand is, valt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 met <laughs> ja, interesseert me niet meer. Uh -huh. maar, en het fijn is. Dan gebeurt het gewoon. En dan komen mensen als ja. jullie naar een concert naar mij toe. En zeggen. Hey, we zouden die op je, in, de zin, in de uitzending willen hebben. Ja. En dan zeg ik. Oh wat leuk. En dan maar komt voor op de... die tijd. En die zegt donderdag. Van, uh, kom je even langs. Ja. ja. Bijvoorbeeld. En, uh, en zo werkt het dan. En het fijn is. Dat, het dan, dat je dan met die stroom meegaat. En dan kost het geen energie. Ja. Maar dan gebeurt het gewoon. Dan het energie. En dan. Als je, ik denk echt. Als je tegen een burn-out zit Of een burn-out heb, dan klopt er iets niet in je leven. Ben mm het -hmm. met me eens, tenminste dat hoop ik het zelf ervaren, want ik heb zelf die wandeling toch ook gelopen. Dat het uh, misschien wel het belangrijkste thema van het uh, van die wandeling is loslaten. Ja. ja. Constant. Ja, dat hoor ik jou ook in jouw verhaal hè? Ja.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 Mooi, mooie titel. Ja, dankjewel. Ja, wel heel toepasselijk. Want dat ben ik echt gegaan. En ik heb heel veel achtergelaten. Heel veel van de intentie, alles loslaten wat niet meer bij me past. Nou, dat is gewoon gebeurd. En een hoogtepunt. Want je had heel veel hoogtepunten. Maar wat is het Ah, Het hoogtepunt. heel gek, maar dat dieptepunt was tegelijkertijd ook een hoogtepunt. Oh, okay. dat echt. Ja. Well. Uh, en zo zijn er vele eigenlijk. Ik kan zo niet één hoogtepunt benoemen, want er zijn bijzondere momenten geweest uh, van delen met pelgrims. Met daar vinden heel veel hoogtepunten in, in, hoor. In plaats van in de ontmoetingen in de herberg of onderweg, het samen zingen. Oh, nou ja, ik weet één heel mooi hoogtepunt. Uh, toen was ik dus in Burgos.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 Ik ben wakker en echt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 dat je haar zo uh, belangrijk vindt ja. eigenlijk hè, voor, ja. de, voor deze reis hè, dat het een hoogtepunt is ja. daar, daar is ze mede onderdeel van absoluut oh ja, ja, yes. is een, uh, dus, ik zeg altijd het is bijna niet, uh, niet te beschrijven zo'n reis het, uh, je moet het bijna zelf gedaan hebben om echt te begrijpen uh,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 Oh, hoe bedoel je? Nou, wat voor plekje is dat voor jou? Dat uh, plekje zit in je hart. Ah. Simone. Het is, uh, het is niet anders. Nou. We gaan het uh, hebben we nu over, uh, over jou. Dus beste luisterers, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Simone Awina. En zij is zangers en schrijfster. En ze heeft de laatste 800 kilometer gelopen van de wandeling naar Santiago de Compostela. We gaan het in dit blok hebben over. Uh, wie is Simone Awina? Maar eigenlijk. Uh, ik sprak net in de pauze nog even met je. En toen zei van. Uh, eigenlijk wil ik nog even vertellen wat dat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 En uh, dat is ook een beetje hoe wij uh, met elkaar omgaan binnen onze relatie. Mm. de dingen die we voelen, de dingen die we voor elkaar voelen, voelen we ook heel duidelijk voor onszelf. Zo een gevoelseenheid dat jullie besloten hebben tegen trouwen. Ja, 5 juni gaan 5 we trouwen. Nou, ja. Ja. Kan je nog even kort vertellen van wat, wat je nou van Simone vindt? <lacht>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 We gaan even verder nu naar jou, naar, meer naar wat je doet en uh, kun je eens vertellen wat je zoal doet? Je bent zangeres, je bent mm -hmm. Kun je er eens wat over zeggen wat je kwijt aan de luisteraars? Ja, um, ik geef uh, alleen geef ik concerten.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 Okay. <sighs> Me een mailtje. Info at justsimone.com Dat lijkt me het makkelijkst. Luisteraars, dit, deze website komt natuurlijk gewoon bij uitzending gemist. Dus mocht u geen pennen hebben, dan kunt u morgen naar de uitzending gemist gaan. Onze website www.inspiratieradio.nl. En dan kunt u bij deze uitzending de website vinden. Nou, Simone, het is triest om te moeten meedelen dat we er, er doorheen zitten. ja, nu tijd. al. Ja, het, <laughs> tijd is, gaat uh, snel. het is erg leuk. vond het een ontzettend leuk.